you <sighs>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 Drugs, hennpteelt en het witwassen van crimineel geld. Het meest bedreigde zoogdier ter wereld, de Javaanse neushoorn, is nu ook uitgestorven in Vietnam. Dat blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuurfonds. Daarmee is er nog maar één plek op aarde waar het dier rondloopt: Java. De populatie daar is minder dan 50 dieren. Oorspronkelijk strekte het leefgebied van de Javaanse neushoorn zich uit van India tot Indonesië. Begin deze eeuw waren daar alleen Java en Vietnam nog van over. Uit een analyse van het WNF blijkt dat het laatste exemplaar in Vietnam is gestroopt voor zijn hoorn. In Vietnam en ook in China wordt daar wel 40.000 euro per kilo voor neergeteld. Omdat de hoorn kanker zou genezen en de potentie zou verhogen. Dan het weer nog vannacht voor in het noorden wat regent. Wordt ongeveer 7 graden. Morgen wisselen bewolkt in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB het aantal files in de Randstad neemt geleidelijk af ik noem ze van 3 kilometer en langer op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoete Dijk 6 en verderop na een ongeluk tussen Schiphol en Sloten 4 kilometer maar het staat wel aan de kant richting Den Haag staat bij Zoete Rijn Dijk nog steeds file 4 kilometer het is heel druk op de A9, Niemen naar Alkmaar tussen de knoppen te en Battenverdorp 11 kilometer op de A10 is het weinig beter, tussen Amstel Business Park en het Koenplein 15 kilometer... en tussen Geuzenveld en de Rij nog 5. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij Gouda 3 kilometer... en daarom is het ook nog druk op de A20. Richting Arnhem staat op de A12 tussen knop het Oude Rijn en Driebergen 6 kilometer... en op de A20 dus Rotterdam-Gouda bij Moordrecht 3. De A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven nog 3 en naar het zuiden naar Gorkum tussen knop het Everdingen en Noordeloos 5 kilometer...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 Ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat was ja. dat voor cursus? Een workshop taarten te decoreren. Oh, ja. Ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop om, uh, om marsepein taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marsepein begrijp ik? Ja, marsepein en fondant. Wat, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan?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 Leuk. En dan ga je ja. dus met een versierde taart uh, die je nou, zelf dus, hebt gemaakt naar huis. Ja, die zitten wij.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 Oh, okay.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 Conociendo ahora estoy conociendo tanto tanto, que algo me dice que en tus ojos kennen. Ik estoy conociendo ahora estoy conociendo tanto te gustaría volver, Het is que no puedes vivir, sin no el calor que deze te kiezen. No ha cerrado muy bien, idee om een aantal van deze te kiezen. Het is een goed idee om een aantal van deze te kiezen. Het is een goed idee om een aantal van te kiezen. Het is een goed idee om een aantal van deze te kiezen. Het is een goed idee om een aantal van deze te kiezen. Het is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 Mencionas a él, le gustaría volver, es que no puedes vivir, sin el calor de su mier, y no cerrado muy bien, la en tu corazón, es que siempre sucede, cuando se acaba una voz, hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a pirar, hay que aprender a sacar, la linie en el corazón, hay que aprender a olvidar, es la pena de amor. Sé que te gustaría volver, niet leuk vindt,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 die er ook. Ja, goed ja. nou, om te weten. Wat ja. ze bij jou moeten zijn voor ja. deze lekkere pijf. Ja, en alles is eetbaar. Dat is gewoon ook ja. heel erg leuk. Dat ja. is denk ik ook wel de kracht van uh, van de Petit Toon. Ja. Nou, helemaal goed. Dankjewel voor het interview en heel veel succes met je zaken. Dankjewel.